Tot in het begin van de nacht is er met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk treinen te laten rijden en iedereen op de plek van bestemming te krijgen. Zo'n duizend gestrande vliegtuigpassagiers hebben op Schiphol moeten overnachten. Achter de douane waren veldbedden neergezet. In een meertje in Duitsland, net over de grens bij Venlo, wordt vanochtend verder gezocht naar een vermiste Nederlander. De 43-jarige man uit Grubbevorst is er hoogstwaarschijnlijk verdronken. Een getuige had gezien dat hij het ijs opliep... en waarschuwde nog dat het ijs te dun was. Maar de man negeerde dat. Kledingstukken van hem zijn gevonden, maar zijn lichaam nog niet. Troepen van de Syrische president Assad... hebben gisteravond een bloedbad aangericht in de stad Homs. Volgens een oppositiegroep zijn bij granaataanvallen... meer dan 200 doden gevallen. Het lijkt erop dat de VN-veiligheidsraad vandaag gaat stemmen... over de veelbesproken resolutie over Syrië. Er ligt een afgezwakte variant... Maar het is onduidelijk of Rusland dat met een veto dreigt zich daarin kan vinden. In Chili is een vrachtwagenchauffeur aangehouden die vijf ton gletsjereis vervoerde. Volgens de Chileense politie was het ijs illegaal weggehakt in het uiterste zuiden van het land. Het was bedoeld voor luxueuze bars en restaurants in Santiago die graag gletsjereisklontjes serveren. Het weer het is helder en koud. In Flevoland is het min 20 graden. Overdag is het zonnig met maximaal rond min 4 graden. Vanavond en vannacht opnieuw strenge vorst. Morgen iets meer bewolking en het blijft vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for Nachtvluchten.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 Ons eerste lot uit de noodloterij is schrijver, journalist en buitenlandcorrespondent Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaapje Melissen kwam op 11 januari 1968 ter wereld in Hogezand-Sappermeer. Hij ging naar het gymnasium, wilde in eerste instantie Chinees studeren... maar koos uiteindelijk voor een universitaire studie Engels... met als hoofdrichting Americanistiek. Hij trad als correspondent in dienst bij de Wereldomroep en de NOS. Irak, Afghanistan, Libië al meer dan tien jaar... reist Hans Jaap van het ene naar het andere crisisgebied. Over het media- en hulpverleningscircus dat ontstond na de aardbeving in zijn geliefde Haiti... schreef hij het boek Haiti een ramp voor journalisten. Het nachtvluchtenteam heeft grote waardering voor kwaliteitsjournalistiek... en is benieuwd naar de mens achter deze bevlogen vakman. Welkom, Hans-Jaap Melissen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Meteen dat mooie stemgeluid... Uh, mocht uh, Hans Hogendoren het uh, ooit af laten weten als uh, f, uh, laten we zeggen vormgever van Radio 1... dan zou jij dat gewoon kunnen overnemen, denk ik, Dan kan ik zeggen, buiten vriest het 14 graden. Binnen zit Nora Romanesco. Kijk, en dat is dan een mooi begin. Het is inderdaad 14 graden. Z zij mijn auto tegen mij vanochtend dat het 14 graden vriest. En zijn jouw auto dat via een display of heb jij een auto die inmiddels ook al uh, dat soort dingen verwoordt? Nee, in, ja, ik kan wel tegen mijn auto praten uh, om aanwijzingen te geven, uh, maar het stond in display. Ik kan ook video kijken in mijn auto. Maar dat kan, neem ik aan, Met alleen maar wanneer jouw, <laughs> ja. wanneer jouw vriendin dus heb... rijdt. Want je kunt toch niet zelf rijden en dan. Nou, ik heb zelf dus uh, een, uh, een, een, een live video van Bruce Springsteen zitten kijken onderweg hier naartoe. Nou, hoe Want, gaat het? In zijn als werk? de politie Want... meeluistert, ja. uh, op de ja. terugweg. Op de terugweg gaat hij naar het vervolg kijken. Ja. Wat voor auto heb je? Wat is het kenteken? <laughs> ik zal het merk niet noemen. Het begint met een L en het eindigt op X's. Uh, oh. uh, ja, tweedehands, zo zeg ik er altijd bij. Ja, de L van Lux. Lux, lux ja, lekker comfortabele auto. En, en het kenteken, dan, dan weten we meteen dat. Ze... 90 SPDH. Nou, dan zie je dat hij ook al zes jaar oud is. SPDH, heb jij dan zelf iets verzonnen voor die letters? Want ik bemerk dat bij mezelf vaak, als je heel erg bent ingesteld op taalgebruik. dat je dan met uh, dat soort afkortingen. Dat ik iets met de SP zou hebben. <laughs> nee, dat nou, je daar een term voor verzint om dat te onthouden. Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Ik was al uh, van jongs af aan, kon ik goed getallenreeksen onthouden. Uh, Maakte er ook wel een sport van om uh, de verschillende bankrekeningnummers van mijn vader uh, van voren naar achteren te kennen. En dat soort autistisch gedrag misschien wel. Ja, is dat, is dat nou, een dat vorm van niet. autisme, denk Nee, je? dat is denk ik een vorm van verveling. Dat je dat soort dingen uit je hoofd gaat leren. Of een manier om, om je geest te trainen? Ja, ook wel. Ja. Ja, ja ik weet dat, dat ik op school zat uh, en dat, dat ook een vriendje van mij dan soms een hele lange getal aan mij gaf en of ik die dan in een minuut uit mijn hoofd kon leren. En dat deed ik dan. En dat lukte dus ook? Ja, maar het lengt nu niet meer. Ik ben nu oud. te oud. Nou ja, te oud. 11 januari 1968, 1968 geboren, ja. In die hele ja. koude winter ook. Ja, was echt een koude winter. Was die net zo koud als 1963? Of... Ja, dat weet jij natuurlijk niet dat zelf, weet ik, maar dat ik weet je wel van je ouders. Mijn, mijn, mijn ouders stellen altijd uh, over, die, uh, over die koude nacht... dat ik uh, in, in, dat in het Hogestand meer, waar we verder geen familie hebben wonen, waar we toen... mijn vader werkte daar toen. De uh, wereld kwam. En ik moest er even weer aan denken, inderdaad. In deze koude nacht... Maar uh, ik heb zelf namelijk helemaal niks met kou eigenlijk. Liever niet. Ik kom je heel dik aange, ingepakt aan. Ja, je hebt ook een speciale broek aan... die tot meer, min 14 graden, laten we zeggen, de boel verdedigt. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik werk uh, veel in, in oorlogsgebieden... en het zijn wel heel vaak warme gebieden. Gelukkig. Ja. We gaan toch even terug, want je begon er zelf al over. Wat voor jongetje was Hans-Jaap meelissen? Wat voor manneke daar Zo. in het hoge noorden? Kijk, kijk, mijn vader is wel wakker, denk ik nu. We kunnen hem bellen. Uh, Als je het wel... telefoonnummer geeft... dan uh, <laughs> geef ik Barbara Albert, onze co-pilot... hier bij Nachtvluchten op Radio 1 van Max... geef ik opdracht om te bellen, hoor. Ik zal dat niet hier zo in de uitzending doen. Uh, maar... Schrijf het zometeen maar op een ja, papiertje... en dan schuif ik dat door dan naar kun je Barbara. Kijken je, je nou, ik denk... Um, eigenlijk best wel een... Uh, <laughs> eigenlijk best wel een lief jongetje, denk ik. Tenminste, uh, ja. En, en eigenlijk helemaal niet bezig met... met oorlog en rampen, maar wel al vrij gauw... denk ik, als je het hebt over hele, hele jonge jaren... Um, heb ik een hele mooie jeugd gehad. Um, maar wel vrij gauw geïnteresseerd wel... In, in de ellende in de wereld. Vanaf mijn twaalfde, denk ik. Um, los van het feit dat ik daarvoor al wel... achter de brandweerwagen aanreed in Leusden, <laughs> Als die dan vertrok... He, dat ging nog wat, uh, vroeger ging dat natuurlijk niet met de mobiele telefoon... de oproep tot de vrijwilligers, maar dan... klonk er een sirene die ik ook kon horen bij ons thuis. En dan... Uh, dan probeerde ik wel te vinden waar de brand was... en het sport was het om eerder te zijn dan de brandweer. Wat maar je, één keer gelukt is. Had je, had je ook zo'n zo manier om in te breken op de frequentie... waarop ze communiceerden, zodat je op het moment van de melding... zonder de sirene gehoord te hebben al wist dat er iets gaande was? Nee, maar die ene keer dat ik er eerder was... was wel omdat er iets was aangestoken door een vriendje van mij. Dus... Je was al op de <lacht> dat soort voorkennis dat het ging was er wel. Ja. <lacht> Nee. Heb je dat geheim gehouden? Want dan, dan ben je misschien wel een inlichtingenbron die niet mag verraden uh, wie. Uh, de, de nee, de, de politie is heeft uh, hem toen vrijgaan gevonden. Oh, dat er... ja. Maar goed, daarmee weet ik nog steeds niet echt heel precies wat voor jongetje je was. Jij, jij gaf net een beetje aan. Uh, dat bijvoorbeeld cijfers uit je hoofd leren. Dat dat licht autistisch zou kunnen zijn. Heb je dat ook in je karakter? Nee, maar... Nee, nee, daar ik ben ik even benieuwd naar. Wat, wat voor manneke daar dan rondliep? Op je twaalfde geïnteresseerd in dat soort dingen? Maar was je daarvoor als kind was je een dromer? Of, of, of observeerde je al heel sterk in die tijd? En, en verbond je daar gedachten aan? Nou, ik was wel iemand die, die wel heel erg in geïnteresseerd was... In, in, in wat er om zich heen gebeurde. Wel snel verveeld ook. Uh, dat was denk ik met die getallen meer, hoor. Dat, dat... Uh, wel iemand veel met zelfspot uh, ook nog. Um, en ik, ik wilde altijd meer, denk ik, of zo. Gewoon in de klas zitten um, en, en, en, en de lessen aanhoren. En ik was, denk ik, best wel slim. Deed het gymnasium Alpha in, in, aan het Codirisch College. En ik, ik was vrij verveeld wel. En ik kwam ook wel gewoon zich uit in, in het staren naar buiten en uh, denken aan andere dingen. Maar ook wel zich uit in. in uit het raam klimmen en over de vensterbank uh, naar het andere raam lopen en weer, weer naar binnen gaan. Uh, tot schrik van mensen dan beneden. Uh, dat gebeurde dan drie hoog. Uh, en, en ja, maar ik wist eigenlijk nooit goed waarin ik dat wilde vertalen. Uh, ik heb al uh, ooms en tantes die in een in creatieve hoek werken. Ik, was altijd al, ik dacht, er moet meer zijn dan dat ik. Uh, nou, ik heb Engels met name aan gestudeerd voor hè. Uh, Dan dat ik voor de klas ga staan en. Uh, ik was al heel jong, ik hield, ik, op mijn twaalfde, 12 twaalfde, hield ik een dagboek bij. Um, en dan ging ik ook elke keer voor het NWS journaal zitten... En, en dan schreef ik ook de headlines mee, van dingen die ik soms helemaal niet begreep. natuurlijk uh, um, De dood van John, John Lennon, dat zat er nog uh, ergens in. D dat begreep ik dan een beetje, maar niet de hele hype eromheen. Je hebt ze dus maar, ook bewaard, die dagboeken. Ja, die Mag ik, ik nog, hopen? Ja. Ja. ja, maar die wel al heel veel feitelijk zijn trouwens... Um, daar, daar verbond je dus ook binnen dat dagboek, want eigenlijk is dat heel risicoloos. Hè? Je eigen dagboek, dagboek bijhouden, verbond je daar dan nog geen uh, laten we zeggen, emotionele belevenissen aan? Dat je, dat je van, goh, wat lullig dat John Lennon dood is. Of, of ja, maar je bent oh, ik heb niet moeten huilen. heel veel heb... nee, nee, het was meer gewoon van als een soort geheugensteuning. Of grappige dingen. Uh, maar niet geen, geen lief dagboek of zo. Het was meer uh, bijna een soort geschiedschrijving. Uh, en, en als je dat terugkijkt en dan zie je dat die, die headlines van het nos Ik heb het maar anderhalf jaar gedaan, geloof ik. Dat was ik weer verveeld. En uh, ja, ik vind het wel leuk om terug te kijken. En als je terugkijkt, zie je jezelf dan ook nog wel eens op momenten... dat je bijvoorbeeld, los van, van zo bijna documentatiegericht bezig bent... zie je ook momenten bij jezelf dat je, dat je woede voelde of onmacht of... of uh... Een tekortkoming in je eigen nee, nee. kundigheden op dat moment. Dat je, oh, weet je, je kunt je machteloos voelen als iets niet lukt. Of... Ik denk dat, nee, dat, dat viel wel mee. Daar was ik denk, toen nog te jong voor om dat te beschouwen. Jongetjes lopen natuurlijk ook altijd een beetje achter hè, denk ik, in dat soort zaken. En dat, dat komt pas later. En wat was het moment dat het wel kwam dan? Ja, de... de uh... Dus een beetje loskomen van die flegmatiek en dat je het woest voelt stromen? Ja, er, er, er gebeurt natuurlijk wel eens... Gaat, je, hoe ouder je wordt, hoe meer kans er ook is... dat, dat er in, in je privéleven dingen gebeuren. Uh, en ja, ik zou er niet een specifiek moment kunnen aanwijzen. Denk je dat het een soort proces is waarbij je, waar je verder groeit... en anders in het leven gaat staan? Ja, zo hoort dat bij opgroeien. Ja. Nee, daar heb ik geen, geen moment bij. Maar wat wel gebleven is, uh, is, is die belangstelling voor de wereld, voor... voor uh, wat er om je heen gebeurt. En altijd uh, wetend dat er meer is... kijk, iedereen weet dat er meer is, dat de aarde rond is... dat er allemaal heel veel landen zijn. En... Maar ik heb al heel jong al gevoeld van... Uh, dat wat daar gebeurt relevant is. Uh, ook als het geen Nederlandse invalshoek heeft, zeg maar. Want dat is tegenwoordig wel vaak de vraag. Uh, maar dat dat... Ja, en, en dat, dat je... dat je er ook heel makkelijk heen kon vliegen. En dat, dat, dat zo'n ver Afrikaans land helemaal niet zo ver is. Uh, en ja... Ik denk dat dat, dat dat is wel iets wat, wat heel lang heel jong al gekomen is, denk ik. Wat nooit meteen zijn richting gevonden heeft. En waar ik dat nou. Ja, waar, waar moest ik daar nou mee toe? Uh, wat, wat ging ik daar nou mee doen? Je hebt ook als je jong bent allerlei beroepen ook in je hoofd die je zou kunnen gaan doen. En er moet er ook nou plek voor zijn, of weet ik veel. En, en dat groeit dan? En, en dat is dan. Ja. Ik heb Engels met Amerikanistiek gestudeerd. En toen wist ik het eigenlijk nog steeds niet helemaal wel, als ik dan tv keek... Uh, en mensen in oorlogen... zag doen, dacht ik wel van... Ja, ik heb daar wat te zoeken. En, en, maar niet om te helpen, dus, maar om verslag te doen. Ja. Dat, dat beschouwende... wat je waarschijnlijk ook moet hebben... wil je dit beroep uitoefenen... Ja. Hans-Jaap Melissen... dat had je dan eigenlijk... in die tijd ook al een beetje. Ja. Ik ja, kon wel echt kijken naar, de, naar dingen... En, en, en mijn gedachten over hebben. En misschien wel wel... Uh, dan Iets minder zelf instaan. Want ook als je in een oorlog bent, moet je voorkomen dat je het gevoel hebt dat die oorlog. dat jij onderdeel van die oorlog uitmaakt. Of dat hij iets met jou te maken heeft. Ja. Hij heeft alleen maar met jou te maken doordat jij het. Ja, ik kies ervoor om daarheen te gaan. En, en, en dus wat zou het met mij verder te maken hebben. behalve dan dat ik daar toevallig ben. Ja, dat toevallig kun je dan weglaten. Ja, nee, maar goed, maar dat, dat, daar ben ik dan. Uh, maar. en dat, dat soort fouten zie je wel eens gebeuren uh, in, in verslaggeving, vind ik. Dat je. Een, Mensen gaan een kant kiezen en dat moet je niet doen. Dat moet je in geen enkel conflict doen. Of kunnen emotie niet uitschakelen? Ja, en dat kan ook moeilijk zijn hoor. Je kunt natuurlijk wel echt soms zien in bepaalde situaties uh, dat, dat er wel gewoon uh, een bepaalde dader is. Uh, dat, dat weet je wel gewoon op sommige plekken. Dat je denkt ja. Uh, maar ik denk dat op het moment dat je dat te sterk gaat voelen, dat je daar misschien niet moet zijn. En heb jij die momenten meegemaakt? Daar gaan we het zo meteen natuurlijk nog uitgebreid over hebben. Het is kwart over zes op Radio 1 'Benachtvluchten'. Maar omdat we het er nu al meteen over hebben... heb jij die momenten meegemaakt dat je ervoor hebt gekozen... ergens niet heen te gaan omdat er toch te veel persoonlijke betrokkenheid was... onderwerp technisch gezien? Of, of, of al een keuze had gemaakt in uh, wie dader was en wie slachtoffer? Nee, nee. Er zijn weleens, je hebt natuurlijk wel eens te maken gehad met persoonlijke bedreigingen... Uh of dat het personeel van je bedreigd wordt... Het personeel is dan een tolk of een chauffeur... Uh, en, of, of gedood is, uh, dat is een paar keer gebeurd... Uh, dan is het soms wel eens goed om even niet te gaan. Een paar maanden of iets langer. Ja. Om eventjes weer... Uh, ja. Dat daar even los van te zien. En dan weer gewoon terug te gaan. En wat doe je dan in die paar maanden dat je daar niet heen gaat... om, andere om oorlogen. je op te kunnen laden? Ja, dat, ja, ja, maar, ja, maar, ja dat, dan ga je gewoon ander werk doen. Ja, andere oorlogen? Of andere, andere oorlogen. Ja. ja. En dat is dan een vorm van opnieuw opladen, energie opdoen. Nee. En, dan, en als je dan weer wel terug gaat, dan kun je dat aan. Want volgens mij refereer je ook aan een tolk die onthoofd is. Ja. Is in Irak. Zo, ja, Irak. Wat is de aanleiding geweest dat hij onthoofd werd? Nou, nee, dat weten we nooit helemaal zeker, omdat um, hij op een website verscheen uh, met een serie foto's. Want de, de, in die tijd, dat we hebben het nu denk ik, over 2005, 6, kun je uh, 4, um, ja, er verschenen allerlei filmpjes van mensen die onthoofd werden. En, uh, en ineens verscheen daar uh, vier of vijf foto's van hem uh, met een tekst erbij dat hij spioneerde voor het Westen door zijn werk voor journalisten. Want hij werkte ook voor andere, andere journalisten. Maar ja, en, en, en ik heb mezelf nog even als afgevraagd... oh, misschien deed hij dat wel. Ik denk het eigenlijk niet. Maar um, niet dat dat een excuus zou zijn om te onthoofden, maar het zou wel de zaak iets duidelijker maken. Maar in die tijd werd, werd heel veel... Uh, ja, het was even toch een soort, bijna een soort nationale volkssport geworden... in, in Bagdad, onder bepaalde kringen. En... Um, ja, en dat, dat zijn geen leuke momenten. Ik was net bij hem weg. Ik was de laatste die met hem gewerkt had. En je, je, en, je, je en, voelt en, je, neem ik aan, ook heel persoonlijk betrokken bij zo iemand... omdat je één op één heel veel met elkaar meemaakt. Ja. Maar je moet ook heel erg op hem vertrouwen. Ja, en en hij was ook wel eens in mijn uh, appartementje dat ik daar had. Appartementenhotel. En, um, ja, daar, daar, uh, maar daar was eigenlijk de situatie altijd andersom. Hij zorgde voor mij. Hij was ook wel eens bang dat als ik ergens te laat arriveerde... we moesten op een gegeven moment een keer los van elkaar op een bepaald punt zijn... en dan dacht hij ja, al dat het met mij was gebeurd. En uh, ja, en dat het dan andersom gebeurt. Ja, het was een volwassen man natuurlijk ook. Hè. Hij wist wat hij deed. Alleen ja, uh, in die tijd was het nogal chaotisch in Baghdad. Uh. En dan zeg je, nou ja, dat was natuurlijk niet zo leuk. Nee, dat snap ik. Ja. Maar, maar dan moet je dus ook echt de keuze maken om daar voorlopig even niet heen te gaan. Want ik mag toch aannemen dat je dan wel, los van al je professionaliteit... die je hebt met betrekking tot verslaggeving en, en, en daarin objectief zijn... heb je toch dan wel een moment dat je beleeft van... wow, dit, dit slaat gewoon in mijn hart en in mijn ziel. Dat kan toch niet anders? Ja, en, en toch hou je ook dan nog steeds uh, professionele afstand... Hoe hard het ook klinkt, misschien. En nee, natuurlijk is het, is het, heeft me dat ook heel erg persoonlijk geraakt. Anders zou ik ook uh, niet even weg zijn gebleven. Ik ben denk ik zes maanden weggebleven. Um... Ook uit overweging van eigen veiligheid, omdat ze wellicht een connectie hadden kunnen achterhalen. Ja, en nee, het speelt, speelt, ook, een nee, dat speelt, dat speelt ook een rol. Nee, speelt zeker ook een ja, rol. Ja. Dat, dat, omdat ik niet weet wanneer hij gespot is, of is dat gewoon in bij zijn eigen huis geweest, dat dat, dat, dat er iets langer speelde. Want mensen werden soms ook zeg maar, ideologisch onthoofd... maar er kan soms gewoon iets crimineels achter zitten. Hè? Ik bedoel, dat, was, dat was zo diffuus allemaal wat daar gebeurde. En nee, dat, natuurlijk speelt dat mee. Uh... Het is toch heel vreemd eigenlijk, uh, Hans-Jaap Melissen... Ja. dat wij hier gewoon kunnen zeggen tegen elkaar... ja, mensen werden natuurlijk ook ideologisch onthoofd... en dat we dat de normaalste zaak van de wereld vinden. Ja. Hè? Nee, en, en dat is de, wat jij zegt is, is denk ik wel waar... En, uh, ik moest wel lachen, want ik kom hier nu s'nachts binnen. En ik weet dat een keer een nachtredacteur van lang geleden hier... Uh, dit is bij de NOS, hè, waar we zitten eigenlijk. De grote vloer, waar uh, meerdere studios zijn. En um, ja die zei een keer tegen mij van... Ja, ik wou dat ik jouw baan had, dan kon ik heel veel... Uh, dan zei hij van, ja, ik zei, ja, waarom dan? Nou, dan heb ik ook eens wat te vertellen op verjaardagsfeesten. En eigenlijk vereenzaamt dit werkje enorm. Want dit ga je niet vertellen op verjaardagsfeesten... Dit is, je praat met mensen over dingen waar ze ook zelf aansluiting bij hebben, denk ik. En um, ja, ik denk niet dat als, als je dit verhaal vertelt... dat mensen zeggen, oh ja, die, mijn tolk is vorige week ook onthoofd. Of, um, of neergeschoten, want dat is ook nog gebeurd. Um, en dat, uh, ja... dus dat's, en Ik ga sowieso niet zo heel veel naar verjaardagsfeesten. Is het een vrijwillige maar... keuze om om dan inderdaad die, die vereenzaming ook toe te laten? Of, of, of valt daar ook niet tegen te vechten? Nou, ik kan wel heel erg goed tegen alleen zijn. Uh, en, dus ik laat dat ook zeker toe als ik da daar behoefte aan heb. Uh, ik heb ook altijd gezegd, mocht ik ooit ontvoerd worden... maak je geen zorgen over mijn uh, eenzaamheid. En waarover, wel, en waarover wel? Om, om die mensen die mij ontvoeren. Want dan, nee, uh, ja... Nee, nou ja, mijn veiligheid dan, maar... Uh, ik denk dat ik daar uh, vrij lang tegen zou kunnen. Tegen oh, zelfs... de eenzaamheid op zich? Tegen, ja, de de angst van, ja. tegen de angst van datgene wat er gaat gebeuren. Kun je daar, denk je, goed tegen? Of ja. is dat zodanig koffiedik kijken dat we daar niks over kunnen zeggen? Nou, ik denk dat, dat je... Dat je heel veel angst... Wel kwijtraakt na... Uh, na zoveel oorlogen. Ja. Aan de andere kant word je ook wel weer... Voorzichtiger, vind ik. Maar dat je nou ja... En waarom angst wordt ze voorzichtiger? Angst is ook vaak niks, hè? Uh, nou, goede raadgever, zeggen ze. Is dat zo? Of juist niet? Of juist niet? niet ik denk in veel situaties niet, maar in de situaties waarin jij terechtkomt... omdat het een keuze is daarin te stappen... Nou, de, is het misschien de, juist af en toe wel het, het, het, het goede signaal om te weten... nu moet ik hier zijn. Nee, niet zeker. zeker, zeker ja. Ik vertrouw wel op mijn intuïtie. Maar dat is, ja, een, dat is iets een per anders dan angst. angst hè? Ja. En, en wat ik altijd zeg, er is een groot verschil tussen angst en gevaar vaak. Mensen hebben soms hele verhalen over waar ze dan bang voor zijn. En dan, dan ja, dat is niet reëel. En, um, en maar ik denk dat het, dat het goed is dat je op je intuïtie vertrouwt. En dat heb ik ook vaak gedaan op allerlei reizen. En, en, en tot nu toe gaat het goed. Ja, je weet nooit wanneer het misgaat. Dan kun je een keer deze uitzending herhalen. Maar... Uh, ja, ja, daarom ga ik nu, nu ook niet melden... <laughs> Welke datum dat het is. acht minuten voor half zeven is. Ik 7 kan als Hans door een, uh, een aantal data gewoon nu op gaan noemen. Nachtvluchten bij Mark. Ja, dat kun je ook doen. En dat kunnen wij dan weer later als een ja. leuke quote gebruiken. Nee, maar je houdt er toch wel ter rekening mee, neem ik aan... dat het mis kan gaan. En je bent vader van een zoontje. Ja. Bram, die is één jaar. Ja. Uh, nou, daar hoort, neem ik aan, een vrouw bij. Ja. Ja, dat, en ik neem aan dat je daar wel, ja. ziel en zaligheid mee deelt, zoals wij dat in het <laughs> zuiden plegen te noemen. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat je, nu je dat allemaal hebt, dat het dan ook best wel lastiger wordt om je voor te stellen. wat er zou gebeuren wanneer je of ontvoerd wordt, of. inderdaad omkomt bij een aanslag. Ja, maar het, het zij per ongeluk, het zij. Maar het, het, het suggereert bedoeld. ook bijna, als je het zo vraagt, uh, dat dat als ik niet naar de oorlog zou gaan... ik daarmee uh, voor eeuwig ben <laughs> vrijgesteld van doodgaan, ziekte, wat dan ook. Nee, natuurlijk en, niet, uh, maar het is een heel ander verhaal. Ja. Uh, of, of, of je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, presentator bent van nachtvluchten... Ja. Uh, en, en hier gewoon één keer in de week s'nachts naartoe rijdt... of dat je je continu in oorlogsgebieden en crisisgebieden begeeft. Ja. Nee, dat is waar. Je, je verhoogt het risico op pech. Uh, alleen, ja... Ik wil wel met mijn leven doen wat ik vind dat nuttig is en, en, en leuk is en boeiend en wat, mij, wat, wat voor mij belangrijk is. En daar sluit ik niet. Ik vind dat je dat allebei kunt hebben. Je kunt gewoon een gezin hebben. En... Wat is voor jou nuttig en belangrijk op, op laten we zeggen, eh, niet zozeer het beroepsmatige vlak, maar op het persoonlijke vlak? Dus Als we het dan over de mens Hans-Jaap Melis hebben... wat is dan op dat gebied voor jou belangrijk en nuttig in het leven? Dat je kan zeggen, op mijn tachtigste mag er dat en dat op mijn grafsteen staan... want daar heb ik naar geleefd, of dat vond ik belangrijk. Hier ligt een optimist, hij heeft zich vergist. Dat heb ik ooit ergens gelezen, dat dat een spreuk op een grafsteen zou zijn. Ik weet niet of dat ook waar is, maar... Um, ja... En is dat, ja, ja uiteindelijk... Heb je je dan vergist? Ja. Heb je je vergist? Dan heb je je vergist, ja. Hm. Nee, dat kan een keer. Ja. Maar, uh, nou, kijk, uiteindelijk blijft ook de oorlog werk. Hè? En, en zal uiteindelijk. Uh, weet ik ook dat dat in je leven draait om, om, om andere zaken. Hè? Dat, dat je vrienden, familie uh, belangrijker zijn. Hè? Bedoel, en je, natuurlijk je eigen gezin. Maar. En, en. alleen, ik vind wel dat je moet werken aan. aan, aan je eigen geluk ook. En, en dat. Uh, kijk. Uh, toen ik nog geen, geen Brammetje had, toen vroegen ze mensen ook als: Ja, en hoe vind je vriendin het dan? Ja, kijk, en hoe vinden mijn ouders het al, al die jaren? Ja, moet ik het dan voor mijn ouders niet doen? Omdat ze bang zijn dat ik dan misschien dood ga? Uh, nee, je moet je leven leven. Als ik dat niet zou doen, zou ik al dood zijn voor mijn gevoel. En, en dat vind ik belangrijker ook, om, om ook aan Brammetje mee te geven, uh, dat soort ideeën, dan dat ik zeg van nou. Uh, uh, we pakken hem in, in bubbeltjes, plastic, een helmpje op. Want iedereen moet ook een helm op, hè, kinderen. Uh, en, en, en we hopen maar dat het dan uh, allemaal veilig is. Uh, ja, ja. Leef het leven. En, en ik hoop dat ik tevreden kan terugkijken als ik uh, oud ben. En, en dat ik inderdaad dan gewoon... Uh... Kijk, je, je, als je heel veel reist, verlies je wel een aantal kennissen bijvoorbeeld. Maar wat moet je met al die... Ik heb nieuwe kennissen uh, daarvoor teruggekregen in het buitenland. En... Uh dus maar je, maar je kern van goede vrienden, en, kijk, je familie, je gezin... Nou, dat, dat raak je ook niet kwijt. Dus, dus ja, het is, het is eigenlijk heel goed uh, te doen met, met de juiste instelling. Moet dus, je moet het wel zelf willen. Dus het wordt gewoon hier licht een realist. Hij heeft zich niet vergist. Ja. Is dat kort samengevat? Ja, dat zou kunnen. Ja, wat het uh, zou kunnen zijn op jouw grafsteen? Ja, maar je ouders, die zijn, neem ik aan, wel heel trots op je. Even los van de angst, die zijn misschien. Dan? Uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan ga je zo meteen <laughs> het nummer op. Nee, dat is goed. Dan gaan we zo even misschien wel je vader bellen. Dan wordt dit uur wel veel te kort nee, natuurlijk, hoor. want we hebben zoveel leuke dingen voor je in, uh, in petto. Namelijk ook het moment dat jouw moeder jou geworpen heeft. Zo noemen oh, daar dan hebben het dan jullie de, even. De, beelden van. Nou, geen beelden helaas. En anders had ik ze zeker via de webcam. Want u kunt uh, nachtvluchten van Radio 1 ook via de webcam volgen. En dan ziet u meteen wat voor een mooie man hier tegenover mij zit. Nee, wij zijn op zoek gegaan naar een radiofragment. Ja. Uh, uitgezonden op jouw geboortedag. Oh jee. Ja, 11 januari 1968. En uh, we hebben inderdaad iets gevonden. En dat is uh, een verslag van een gesprek over een hartkleptransplantatie in Nederland. Ik weet niet of jij wel eens problemen met je hart hebt, maar in ieder geval... Misschien was dat mijn vader die toen hij zag dat ik geboren werd. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat zou eventueel kunnen. <laughs> wat doet jouw vader voor de kost? Niets meer op dit moment. Hij zat in de directie van een uh, grote school. Uh, hij is, lang is hij docent Engels geweest. Mijn moeder uh, werkt op de recovery, in het uh, Vancouver, zeg je dan vroeger. Uh, in het Elisabeth Ziekenhuis in Amersfoort. Dus wel een beetje een uh, medische inslag. Maar dat is wel grappig, want dan ja, gaan we dus even ja. naar jouw... Uh, wat wou je nog zeggen? Nee, dat, dat is, uh, daar krijg ik al medische tips van natuurlijk. Ja, nou, dat is nu nog een tip ja. uit 1968. Dus inmiddels is die een beetje achtergehaald. We gaan uh, naar jouw geboortedag, Hans-Jaap het, het is 11 januari 1968. In Nederland volgen velen met spanning het nieuws... over de harttransplantaties in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten... Vrijwel onbekend is het dat op het ogenblik in ons land en wel in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis in Leiden een methode van hartchirurgie ontwikkeld is die in de toekomst de transplantatie van het gehele hart in vele gevallen overbodig zal maken. De operatie komt neer op het transplanteren van slechts een gedeelte van het hart en is de afgelopen anderhalf jaar reeds zes keer met succes uitgevoerd. De directeur van de bloedbank in Rotterdam, dokter Mellema... heeft in de ontwikkeling van deze methode een belangrijke rol gespeeld. De voornaamste idee is dat bij de transplantatie van het gehele hart... een groot gevaar voor de afstotingsreactie ontstaat. Heeft men in een ziekenhuis uit het lichaam van een overleden donor... de belangrijkste delen van het hart verwijderd... dan vindt sterilisatie en conservering hiervan plaats... op een manier die uniek is op het vasteland van Europa. Wij hebben langzamerhand ook door research en onderzoek met menselijke weefsels de volgende methode toegepast. Namelijk de, na uitpreparering van het, vrijwel het zuivere bindweefsel van de kleppen worden deze gesteriliseerd met gammastralen. 2,5 mega rad, dat is 2,5 miljoen rad, dat is een enorme hoeveelheid. En de enige plaats in Nederland waar dit kon gebeuren in korte tijd, dat was het reactorcentrum Nederland. Wellicht zullen hartchirurgen er in de toekomst in bepaalde gevallen de voorkeur aangeven... het gehele zieke hart door een gezond hart te vervangen. Maar nu het mogelijk is geworden om althans in dit geval zieke hartkleppen... van het hart van een levend mens te vervangen... door de gezonde hartkleppen van een overledene... denkt dokter Mellema verder vooruit. Ja, ik zie uh, inderdaad wel dat we, uh, mits we meer toestemming krijgen... van uh, familieleden van overledenen... Uh, een voorraad uh, uh, hartkleppen van verschillende maten... want er zijn geen twee maten precies hetzelfde... Uh, aan kunnen leggen... waaruit geput kan worden bij de keuze van de operatiepatiënt. Ja, en dat was dokter Mellema. Hugo van Rijn was de verslaggever... en dit werd uitgezonden op 11 januari 1968... de geboortedatum van Hans-Jaap Melissen. Schrijf Krijf het in, hè? Drijf het in, ja. Vind je jezelf? Uh, ja, Gaat het leven te hard en te snel? Nou, het is meer dat het een beetje onopgemerkt eigenlijk gegaan is. Inderdaad. Dan denk je, oh ben ik 44. Ja, vind je dat? Ja. ja. ja. Vind ik wel. Eh, heb, je, heb je het gevoel dat, dat, dat het leven te kort zou kunnen zijn... voor alles wat jij wilt doen, misschien? Ik ben er bang voor wel, ja. Wat ga je niet redden, denk je? Nou, oh, dat weet ik niet. Maar het, ik vind sowieso de dood vrij zonde eigenlijk wel. Ja, zeg maar zonder de dood geen leven, maar af mij mag het ook gewoon... Uh... 200 jaar duren? Ja. En dan nog zou de dood zonde zijn? Ja, misschien wel. Ja. Zonde waarvan? Als je gezond blijft, natuurlijk. Als je inderdaad gewoon naar een aftakeling gaat, dan is het gebeurd. Maar... maar is dat zonde van je eigen bewustzijn... of is het zonde van alle kennis die, die verloren gaat... op het moment oh, nee. dat je komt te overlijden? Nee, zo, zo schat ik mijn kennis verder niet in. maar Nee, nee, nee ik, zou, ik, ik heb het gewoon naar mijn zin. En, en ja, in, in de, wat is de dood? Ja, dat merk je verder niet. Ik denk dat het is zoals voor je leven. Uh, je merkt verder niks van. Uh, oké? Okay. Je bent niet gelovig opgevoed, denk ik, of wel? Ja, uh, ja door, door uh, ouders die uiteindelijk ook zelf begonnen te twijfelen, denk ik. Dat, uh... Begonnen te twijfelen of we het inmiddels gewoon ook afgezworen hebben? Nou, niet afgezworen. Mijn vader... Uh, um... Die, die, nou die, die, die benadert, denk ik, meer theoloog. Die, die houdt wel van om, om zich daarmee um, nou bezig te houden. Maar ik denk dat hij wel bepaalde. Tot, tot andere inzichten is gekomen dan zijn ouders. Om zo te zeggen. Ja. En jij denkt echt dat er na dit leven ook niet iets is? Geen, geen behoud van, van een, een vorm van energie of iets buiten het lijf om. Ja, nee, ik denk van niet, ik hoor. Denk maar... het niet, nee. Ik denk nee. niet. als je. Kijk, een, een, dan helpt het ook wel dat ik heel veel mensen op een hele nare manier heb dood zien gaan. Uh, of uh, uh, heel veel lijken heb gezien. En dan, dan stond ik wel eens bij een, bij een lijk dat ver heen was. En dacht ik van ja, oké. Okay, dan is het zo fysiek ook allemaal. Dat je denkt, ja, zonder, uh, zonder die hersenen die werken inderdaad. Ja, zonder dat het hart dat klopt, dan is het gewoon niks meer. Nee, dat een, stof. een omhulsel. Ja. Wat ook nog vergaat. Ja, ja. Hoe wapen je je tegen... Hetgeen je meemaakt en ziet. Want, want zoals je het nu even omschrijft. dan ja. klinkt dat nogal zakelijk en klinisch natuurlijk. Dat moet ook wel. Maar hoe kun je hoe kun je, je daartegen wapenen? Tegen alles wat je tegenkomt? Ja, ik denk dat, je, dat het moeilijk is om je alsnog te wapenen. Um, je moet het ook. Ja, ik zeg altijd wel. Je moet dit wel in je hebben, dit, dit werkt Tenminste, als je het op deze manier doet. Uh, um, en je moet denk ik een heel goed onderscheid kunnen blijven maken. We hadden het net over de journalistieke, het journalistieke onderscheid dat je moet blijven maken. Dat je, zegt dat je niet meteen uh, een partij gaat kiezen. Hè? Of helemaal geen partij gaat kiezen, uiteraard. Maar dat je ook in je emoties uh, heel goed weet... dat het ook niet jouw leed is dat je daar bekijkt. Hè? Uh, en daar goed onderscheid kunt maken tussen wat, wat, wat je eigen privéleed is. En, uh, en wat je daar aantreft. En, en, en dan kan het heel erg naar zijn. En ook zeker afgelopen jaar in Libië heb ik heel veel, hele nare dingen van heel dichtbij gezien. Uh, en en dat, dat, dat kan ook heel hard bij je binnenkomen. Maar aan de andere kant moet je daar dan wel weer op richten... om daar of een verhaal mee te maken ook weer. Hè, dat te vertalen naar, naar het publiek. Um, als klein voorbeeld voor, voor heel veel vaders die hun zoon verliezen bijvoorbeeld. Um, he, dat soort situaties. Um, en... en en op die manier hou je die afstand, denk ik. En dat is goed, als journalist ter plekke. Dat is een vorm van um, beroepsmatigheid waarin je het dan giet. En dan kan ik me voorstellen dat wanneer het verhaal af is... wanneer de klus geklaard is... dat er daarna nog een ander gedeelte nee. van, van het afstand nemen plaats moet vinden... of, of, of het verwerken plaats moet vinden. Dat, dat het dan pas daarna klaar kan zijn. Ja, ja je, je leeft weer verder. <laughs> ook in Nederland. Het is ook wel een beetje schizofreen bestaan soms. En, en dat, dat, dat kan ik veel beter dan in het begin. In het begin was je daar wel meer mee bezig van, uh, waar je net vandaan kwam. En, en dat, dat heb ik nu. Uh, ja, dat, dat, dat wordt ook, ook een manier van leven. Je weet dat je, waar je naar terugkeert. Je weet, soms is dat lastig hoor. Ik vind terugkeren heb ik al gezegd ook uh, moeilijker soms. Uh, dan daar naar te plekken gaan. Om, uh, dat ik het makkelijker vind om in een chaos terecht te komen... waar heel veel gebeurt. En, ja, en dan kun je lekker hard aan het werk. Uh, dan en, heb je dan... ook bijna geen tijd om de dingen werkelijk nee, dat binnen zo. te is komen. Nee, kalmen. ik werk de hele dag door. Ja. En dan echt de hele dag. Ik slaap heel kort en de rest van de tijd ben ik aan het werk. Het traditionele beeld van een verslaggever die dan s'avonds... Aan de bar hangt, nou dat komt misschien een keertje voor, maar dan is het eigenlijk nog beroepsmatig. Dan zit je met iemand te praten en contact daar. En nee, ik heb daar geen tijd voor. Je doet alles tegenwoordig. natuurlijk Multimediaals, radio, nou ja, TV kan ook. Uh, foto's nemen, schrijven, uh, monteren. Je bent gewoon de hele tijd bezig. En nieuwe verhalen uitzetten. Dus terugkeren naar een plek, want dat is eigenlijk wat je zegt. Terugkeren naar een plek waar zich heel veel onheil heeft voorgedaan. Maar de rust is een iets wat weergekeerd men is met de wederopbouw bezig. Dan vind jij het terugkeren naar die plek eigenlijk lastiger dan in de tijd dat je er was toen de hel daar losgebroken was. Nou, dat hoeft nog niet eens, maar we terugkeren thuis gewoon. Ah, ja. dat bedoel je? Ja. En dan moet je gaan afkikken. Ja, ja. ja afkikken. Ja, en dan. dan uh... Maar ik weet inmiddels wel waar je in terecht komt en dat, dat uh, en, en wat de problemen op Nederlands niveau kunnen zijn. Uh... En, en, en, en je moet ook, vind ik, uh, dat zo gauw mogelijk van je afschudden weer... Dat, dat, want ik zeg al, anders he, hou je... Uh, kijk, dat je op verjaardagsfeesten dan niet over je verhalen gaat vertellen... Dus je, je moet wel zorgen dat je wel gewoon onderdeel blijft uitmaken van een normale maatschappij. En, en dat, uh, dat je ook gewoon denkt van... Het staat er toch een lange rij bij de al bij de Albert Heijn. Of, hè? In plaats van dat je denkt, ja, maar we hebben hier een winkel met heel veel spullen en die is open... En we hebben geld genoeg om het te kopen... Dat is wel heel goed om hier te blijven beseffen, altijd, denk ik. Maar uh, om te blijven beseffen. Maar, uh, maar voor de rest, ja... In hoeverre heb je bijvoorbeeld jezelf spot nodig? Hè? Want je zei eerder in het ja, gesprek, heb ik, ik heb in ieder geval zelfspot. En dat, is, dat vind ik op zich een hele mooie eigenschap, hoor. Nou, en ik denk dat je die zeker... Want, want het hangt toch altijd een beetje een soort zweem om dit, dit werk ook. Hè? De oorlogsverslaggeving er wordt ook vaak tegen opgekeken... Uh, um, als een soort hoogst haalbare. Dat zei iemand laatst tegen me in ieder geval. Ja, ik kijk er zelf helemaal niet zo naar. Het is voor mij heel leuk om te doen. Maar ik vind het veel knapper dat mensen... Uh, heel lang zware onderzoeksjournalistiek kunnen doen. Um, um, en, en ja, iedereen zijn eigen tak van sport. Maar dat hangt van zo'n... en dat wordt ook wel eens door sommige mensen uh, die dat vak ook doen... een beetje, denk ik, ook leven ingeblazen. Ook wel. Er zijn ook wel mensen die daar heel blij mee zijn met het jool van... kijk, ik ben een held. Sommige mensen willen heel graag als een held gezien worden. En ik denk niet dat we daarvoor in, het, uh, in dit vak zitten. In dit vak zitten. Nee, ik ga dan ook niet vragen om, om, om namen te noemen... want dat, dat vind ik altijd een beetje flauw. Wat ik wel wil weten is... in hoeverre jij je onderscheidt van anderen. Want uh, datgene wat ik lees in de voorbereiding over jou is... dat jij toch op de een of andere manier... het net anders lijkt aan te pakken... dan sommige van je collega's. Je probeert ook veel eerder te gaan naar een vorm van waarheidsvinding van wat is er nou werkelijk gebeurd... in plaats van, laten we zeggen, alle ogen op het rampengebied... en als we dat maar zo emotioneel mogelijk brengen... dan hebben we des te meer kijkers. Jij pakt dat anders aan. Ja, het zou ook een beetje aanmatigend zijn... als ik zelf zou zeggen van, ja, ik doe het altijd allemaal anders en beter... En dan komt het dan weer ga ik dan op neer. Dus Dat zul je van mij niet horen. Ik vind het gewoon zelf belangrijk dat je... Uh, wel inderdaad die waarheidsvinding voorop blijft stellen... Uh, want zodra je dat, dat als journalist niet bij je draagt in een oorlogsgebied... zul je, om uh, maar even onderbiedig gezegd, genaaid worden door allebei de partijen. Want die ruiken dat, die kennen dat, die zien dat, die willen daar ook graag gebruik van maken. Um, er is overal uh, behoefte aan, aan, aan beide kanten, aan oorlogspeer. En, en, en dan, dan zou je daar, als je daar niet op die, met die houding in staat... Um, dan zul je, ik kom iemand naast mij zitten die ik ken. Uh, dan zul je daar. Uh, ja, dan, dan zal de journalistiek niet goed met je aflopen, denk ik. Ja, ja Hans-Jaap Melissen, jij, jij wilt misschien niet over jezelf zeggen... in hoeverre je je onderscheidt of in hoeverre je dat anders doet. Maar daarvoor hebben wij dan speciaal deze ochtend uh, iemand uitgenodigd... die daar misschien zijn licht over kan werpen en laten schijnen. En dat is uh, NOS Radio 1-journaal medewerker Bert van Sloten. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent lekker vroeg uit je bed, je moet zo meteen om zeven uur aan de bak. Ja, we moeten direct het nieuws gaan doen. Juist, en hier zit tegenover je Hans-Jaap Melissen... Aan hem heb ik de vraag gesteld in hoeverre onderscheidt hij zich van eventueel andere verslaggevers. Maar misschien kun jij iets over hem zeggen wat hem karakteriseert. Want jij werkt natuurlijk regelmatig met hem. Ja, Wat Hans Jaap karakteriseert is dat hij, hij is er eigenlijk altijd op de plek waar het gebeurt. En zijn toon is dusdanig dat het niet overdreven is. Uh, hij beschrijft precies wat er gebeurt. Soms is hij wat onderkoeld. Ik af en toe als een heel licht puntje van kritiek is... dat hij soms iets te onderkoeld is. Maar dat snap ik ook wel, uh, wel weer. Want het is ook een soort bescherming uh, voor je, al daar. Maar hij beschrijft heel mooi. Be ik krijg als luisteraar en ook als presentator als je met hem spreekt... gewoon echt een goed beeld van wat daar aan de hand is. En uh, hoe die partijen tegenover uh, elkaar staan. Hoe die mensen het beleven. En dat doet hij fantastisch. En is dat ook een... Vervolgens een goede combinatie van veel feitenkennis... en ondertussen een beschrijvend talent hebben voor, voor, voor het beeld en de sfeer Nou ja, die voor, voor radio is het essentieel dat je een, een, een goed kunt, uh, kunt beschrijven. En helemaal in die situaties waar hij uh, zich uh, in begeeft. Kijk, als je politiek verslaggever bent op het Binnenhof... hoef je niks te kunnen beschrijven. Dan moet je vooral de juiste vragen kunnen stellen. Maar uh, in die oorlogsgebieden moet je juist kunnen beschrijven. en Het zijn soms de kleinste details. Het is soms een... Een beetje spelen soms met je stem, met de emotie. Uh, en spelen in de positieve zin van, van het woord. Zodat je echt het beeld krijgt dat je eigenlijk als luisteraar denkt... oh jee, hij staat naast me, dit gebeurt er nu. En dat je aan zijn lippen hangt. Nou, en dat kan hij. En dat wordt gelardeerd met veel feitenkennis over de situatie anzie. Ja, maar dat moet je hebben. En ja. feitenkennis is volgens mij niet alleen essentieel... maar dat weet hij zelf beter dan ik. Niet alleen essentieel voor uh, het verhaal, maar ook gewoon uh, om je weg te kunnen vinden. En zijn er wel eens momenten, Bert van Sloten... dat jij met um, Hans-Jaap Melissen in gesprek bent? En er gebeuren allerlei dingen. Want bedoel, je kunt er uh, YouTube op naslaan en allerlei fragmenten beluisteren. Ja. Dat, dat er van alles gebeurt en schoten worden gelost... en vliegtuigen storten neer. Dat jij denkt als collega... oh jee. Dan denken we hier op de redactie en ik ook als collega altijd... Hans-Jaap loopt niet in zeven sloten tegelijk. Dat komt wel goed. Maar er zijn wel eens momenten dat je denkt... oh uh oh als dat maar goed gaat. En ik kan me één keer herinneren, het was inderdaad op een zaterdagochtend. Ja. Um, zal ik even de situatie beschrijven? Ik zit in de studio hier. En dan moet jij maar Hans-Jaap vertellen waar jij zat. Ik zat in de studio. En wij hebben hier net zo'n studio als deze. Twee schermen. Uh, die staan altijd aan met beelden. En helemaal toen de tijd. Het was Libië. Uh, en ik koos uit het uh, grote aanbod uh, bij toeval Sky. En meestal heb ik Al Jazeera en CNN opstaan, maar ik had Sky uh, opstaan. En dat was die ochtend wel heel prettig. Want Sky was het enige televisiestation... dat uh, beelden had van de situatie waarin hij zat. Ja. Ik, ik zat in Benghazi, uh, 19 maart is dat, denk ik. De dag dat besloten zou moeten worden of er ingegrepen werd uh, door de NAVO. En de stad werd aangevallen door Gaddafi-troepen. En op een gegeven moment, terwijl ik met Bert in gesprek was... Um, en eigenlijk gewoon de situatie beschreef, zei ik... er komt een straaljager boven de stad, blijft er nog even bij. En ik denk, ja, wat, ik wist niet welke straaljager het was... Want het, het, uh, of het nou een Gaddafi-vliegtuig was, of van de oppositie. Uh, en ik dacht, wat gaat hij doen? En ik weet niet of jullie daar een fragment van hebben... Dat fragment... Ja, je, nee, dat nee. hebben we uiteindelijk oh, ja. niet van internet. Oh, nee, dan, dan halen. Wel ik, ja. dat je daarna in het mortuarium bent okay. gekomen... Nou ja, de piloot wat er gebeurt eindelijk. is dat ik beschrijf dat het vliegtuig inderdaad overkomt... en dat op een gegeven moment... Um, het vliegtuig wordt neergeschoten voor mijn ogen. Alleen daartussen zit nog even een moment dat ik uit de uitzending <laughs> val... dat iedereen denkt, dat, want ik beschrijf nou ja, dat hij iets laat vallen. Dat is het, dat is het spannendste moment. Ja. Uh, want uh, op dat moment, wij horen allemaal geluid... en we horen Hans-Jaap niet meer... Dus ja, je eerste gedachte is: Oh nee, dat zal toch niet. Het zal toch niet uitgerekend wat we zien, want we zagen het, dat maakte het voor ons heel ernstig een soort versterkend effect. Het zal toch niet dat het daar bij hem in de buurt neerkomt, of erger nog, nou ja, vul, vul maar in. Dan moet je, uh, ja, snel schakelen, heet dat, geloof ik, in modern Nederlands. Nou, waar ik heel benieuwd naar ben, ja. is wat dan die, die scheidslijn in is tussen je persoonlijke betrokkenheid, omdat je hem kent, en je direct gevolg. Uh, het, het, het, het gevolg. Uh, denk ik te ik kunnen zit daar niet als, als, als mens die hem kent. Ik zit daar ja. gewoon eens a, ja, a, als blijf vakman. Je dan helemaal ik blijf vakman, want wie heeft er wat die... aan als ja. ik uh, ga zitten janken of ga zitten denken, oh wat zou er met Hans Jaap uh, zijn gebeurd? Nee, die luisteraar heeft al die gedachten van wat is er met hem aan de hand. Dus het enige wat ik moet doen is rustig blijven uh, en heel snel nadenken van hoe gaan we verder. Dat betekent dat ik uh, ik, ik besluit dan om door te vertellen. want dat is het, ik heb dat beeld gelukkig. Dus ik kan beschrijven wat ik zie. En uh, in mijn hoofd, hoewel dat, ik vertel het nu alsof er een soort ruimboek is. Maar in mijn hoofd heb ik besloten om net zo lang te blijven uh, vertellen, totdat we contact hebben met hem. Of dat ik de opdracht krijg. Want er zijn een. Een kei van een regisseur, Hans van Rij, een van de beste hier uit Hilversum zitten. En ik weet dat. Kijk, Hans die heeft alle pocket. Nou ja, goed, dat, dat is wel prettig als je met dat soort mensen kan werken. En ik weet dat dat. Dat heel, heel, snel weer, uh, die, die ja. heel snel uh, uh, weer. Die heeft heel snel informatie te verzamelen of die herstelt de verbinding. En, en dan dat... heb ik nog een laatste vraag omdat ik het toch wil weten als dan de uitzending voorbij is. Dus je kunt je vakmanschap en je beroepsmatigheid eventjes laten varen. Komt er dan nog iets binnenzeilen dat je denkt. Oh. Dat komt er altijd uh, op, op, op. Maar dan is het voorbij. Dan is de spanning weg. En dan, uh, ja, ben, dan ben je een soort ja. plasje, als het ware. En dan, uh... Een plasje? <laughs> ja, nou nee, ja, goed. Dan kan je je opvegen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is... ja maar dan is het daarna. Want zo'n uitzending. Ja, maar dat heb je ook als je het verslag doet. Je wilt, je wilt vertellen. Je wilt het goed doen. En daarna uh, komen pas, uh, is er pas tijd voor, uh, voor de emoties. En dat kan of net na de uitzending zijn. Of op het moment dat je hem weer ziet. Uh, dat je denkt. Uh, Hey, gozer. Je bent er nog. Je bent er. <laughs> ja. Hey, ik besefte toen eigenlijk... pas eigenlijk na de uitzending... dat ik dat allemaal live had gedaan. Ik was zo druk. Ik weet nog dat ik de avond ervoor... had ik zelfs nog even... met Paul Witteman, eh, had ik telefonisch in de uitzending gezeten. Heel kort geslapen. Die nacht, die, die stad werd aangevallen. En ik, je wordt daardoor heel veel uh, stations uh, gebeld. En, en ik weet niet, dat toen het was toen voorbij. Uh, ik was weer terug in de uitzending geweest... En, ik heel even rust liep ik naar een paar collega's toe. Ik zeg, dit was gewoon allemaal live. Weet je wel. Ja. Doe, wanneer heb je live dat er een staaljager uh, neergeschoten wordt voor je ogen? Ja, dat, dat, um, dat was wel. Ja. Bijzonder is dan zo'n understatement. Mochten mocht luisteraars nieuwsgierig geworden te cool zijn... Misschien. 14 minuten, te cool misschien. Dat was een klein kritiekpuntje. Uh, 15, nee, 13 minuten voor zeven. Mochten mensen nieuwsgierig geworden zijn... en deze fragmenten alsnog willen beluisteren... die worden toegevoegd en ze staan al op ons Twitter-account. Dus dan kunnen ze alsnog beluisterd worden. Becht van Sloten, dank je wel. We zijn uh, blij dat je eventjes uh, Hans-Jaap hebt uh, willen karakteriseren. Ja, ik ga me op het nieuws storten en ik geloof dat ik straks ook nog een keer met hem ga praten. Ja, klopt. Uh, een collega is hier al binnengewandeld en heeft hem gekaapt uh, ja. voor uh, kort na zeven uur. Dus luisteraar, tot... u ontkomt niet aan Hansjaap jaap vanochtend. En nou, ik denk dat de luisteraar dat best wel prettig vindt. Denk je zelf niet? Of ben je heel onzeker over jezelf? Nee, ik ben niet onzeker over mezelf. Nee. En wil je wel graag dat iedereen je goed vindt of dat, dat iedereen... Maar zeggen met plezier naar je luistert. Ik bedoel, ik neem aan dat je dan toch wel zoiets hoog in het vaandel hebt. Dat je goed gevonden wordt. Nou, je, je doet je uiterste best, uiteraard. Uh, als je gewoon professioneel bezig bent, wil je dat, dat, je, dat je het goed doet. En, en dan waardeer ik de, de mening van, uh, van andere goede collega's als Bert. Ja. ja. En wat Vind doe ik, je dan uh, met zo'n klein puntje van uh, kritiek of een, een, een puntje op de i eigenlijk? Zo van goh. Denk nog eens even dat het soms misschien iets te onderkoeld is. Nou, da da da daar luister ik naar. Da da daar denk ik over na. Uh... En herken je dat ook of niet? Nou ja, weet je. Ik weet dat het in ieder geval. Uh, in het andere spectrum, zeg maar. dat je als je heel. met heel veel bombasten doet, dat is uiteraard ook niet goed. Maar je, ik weet dat het. Uh, omdat het vaak zo ver afstaat van. Uh, de gewone luisteraar. het meer geaccepteerd is misschien als ik dat. Met iets meer geschreeuw, of ja, geschreeuw is ook niet wat ik bedoel, denk, maar dat je er iets meer nog in zou gooien. Maar aan de andere kant vind ik zelf: ik weet, ook al is dit voor mij als het wordt, ook een heel bijzonder moment dat zo'n sneljager voor mijn neus wordt neergeschoten. Ik weet dat als ik naar een oorlogsgebied ga, dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Dus um, ik, vind, ik vind de mensen die voor het verslag deden hier op het Mediapark, waar we nu zijn, van uh, de, de plotselinge dood van Pim Fortuyn, daar zijn een paar mensen wel echt helemaal bijna. Uh, ja, eh, dwaas geworden soms eventjes in het begin. die eerste paar mensen die erbij waren. Volgens mij, ik weet niet of al die opnames ooit zijn uitgezonden. Maar ik ken die opnames in ieder geval. Um, en, en, maar dat vind ik heel normaal. Want dan, je bent niet, als je bij het Radio 3 studio zit... verwacht je eigenlijk niet dat je als je naar buiten loopt... dat je daar het lijk van Pim van Thuis zou zien liggen. Hè? Dat er iemand wordt doodgeschoten op het Mediapark. Nee, en, en dan, dan hebt... vind ik, dat kun je daar op een andere manier in staan. Ook in je, hè, dan moet je ook veel meer die verbazing ook laten horen, uiteraard. die heb je dan ook. Of je hebt op dat He, moment ook nog ja. de rol van hulpverlener. Mocht het nog zo kunnen zijn dat je iemand kunt reanimeren... Ja. Dan, dan moet je ook meteen ingrijpen. Dat zijn trouwens de lastigste keuzes. Hè. Die heb ja, je niet wanneer veel. moet jij die maken? Moet jij die maken? Ja, en wanneer die je, die wanneer je ben je soms. verslaggever, ja. wanneer ben je hulpverlener? Ja. Nou, je bent eigenlijk nooit hulpverlener. Nee, in principe, uh, in principe niet. niet. Maar er zijn natuurlijk wel eens momenten dat je ergens als enige bent. Dat gebeurt niet veel, hoor. Uh. En je moet altijd uitkijken dat je niet strijdende partijen... Hè, uh, het, het argument kunt geven van... kijk, ze helpen daar gewonden evacueren. Uh, we hebben ooit in Libië... en Libië. Kijk. Ja, maar ja, goed. Uh, dus hand uh, gooien ja, de nee, oorlogsgebieden door elkaar natuurlijk. Het is Libanon. Uh, in Libanon ooit bejaarden helpen evacueren. En, en daar... Uh, ja, en, en dan... Daar kwam al meteen kritiek op en dat werd gefilmd. Uh, en dat... dat uh, die vonden wij in een plaats waar we die zwaar gebombardeerd was. En, en, en er was geen hulp verder. En met een groep journalisten hebben we ze toen uh, eruit gehaald uit die puinhopen. En ja, alleen toen kwam er al meteen weer vanaf de Israëlische kant kritiek dat uh, de journalisten, waarvan sommigen inderdaad, inderdaad, denk ik, misschien wel pro-Libanees waren. Wat als die suggesties ons wekten, uh, dat, dat, dat, dat die inderdaad. Uh, ja, partij kozen. maar ik denk dat 99% van de journalisten ter plekke helemaal geen partij kiest. Uh, maar gewoon dan, ja, dan gaat dat menselijke aspect natuurlijk voor. Ik wou zeggen, want misschien laat je je dus beïnvloeden door het eventuele commentaar wat er later op geleverd zou kunnen worden, dat je de keuze niet maakt om hulpverlenend te zijn. Terwijl je. Nou, als ik die keuze moet komt maken te staan... en, dan zou me, en als ik vind dat die keuze goed is, zou me het commentaar daarna echt woord wijzen. Ja. Alleen je weet wel dat het er dan kan gebeuren. Maar dat gebeurt bijna nooit natuurlijk. Er zijn uh, hulpverleners, als je in Libië, dat dan wel, afgelopen jaar uh, was... ja, dan rijden ambulances af en aan bij het strijdtoneel. En je staat ook niet altijd bovenop dat strijdtoneel natuurlijk. Je maakt andere verhalen eromheen ook. Uh, vooral, vooral de verslaggeving rond Libië heeft heel erg de suggestie weer gewekt... dat je altijd maar tussen de, de rondvliegende raketten... en, en, en neerstortende straaljagers staat. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Er zijn heel veel landen waar je heen gaat... en dan ben je verder van het uh, front... omdat je er gewoon simpelweg niet bij kunt komen. Uh, um, en en of, dan ben je er iets meer op afstand van... Dan ben je bij, waar, waar de mensen gebracht worden. Maar in Libië hadden wij zo'n onwaarschijnlijke grote toegang... tot het strijdtoneel... dat je op een gegeven moment ook niet meer wist wanneer je te ver ging. Ja, dat merk je dan vrij gauw en dan moet je ook weer een stap terug doen. Maar ik heb wel op sommige plek gestaan en ik dacht... oh, ik ben volgens mij al voorbij de laatste linie... Uh, maar dan de, de, de, de rebellen waren niet zo heel erg duidelijk in hun linies. En eigenlijk nog steeds niet. Maar, en zo, ja, zolang die linies nou, niet duidelijk zijn, kun jij niet weten wanneer je te ver gaat. Nee, nou dan moet je heel goed op blijven letten. Intuïtie, hè? Belangrijk, ja, denk ik. Ja. Hè? Komt die weer. Ja, ja. ja. ja en ook niet, niet te veel haast hebben met naar voren gaan of zo. En, en, en er is een heel groot verschil, hoor. Ik heb heel veel respect voor oorlogsfotografen die echt veel verder moeten gaan voor dat goede plaatje. dan dat ik het nog met enige afstand ertussen die net je leven kan redden hoor. Um, kan staan beschrijven en dan moet ik het geluid hebben, of um, ja, of de cameraman, de cameraman inderdaad, die inderdaad nog het... dichterbij ja. moet komen ook ja. om een beeld te maken. Ja. En, en het uh, ja, ja maar het zijn vooral de fotografen die, die het, vers gaan het gaan. verst gaan, ja. het verst ja, ja. En daar gaan we ook het meest. Volgens mij, ik heb eigenlijk niet de statistieken ervan, maar volgens mij gaan daar het meest van uh, komen die om. Het meest we hebben het uh, Hans-Jaap Melissen... Uh, tot op heden hier op Radio 1 bij Nachtvluchten, hoofdzakelijk gehad over de oorlogsgebieden. Maar jij doet natuurlijk ook verslag uh, van andere dingen, namelijk wanneer zich ergens een ramp voltrekt. En dat is onder meer in Haiti geweest. Dat is ook een van jouw lievelingslanden of je lievelingsland. Hoe mag ik dat uitdrukken? Ja, ik heb er nog oud en nieuw gevierd dit jaar. Nou, kijk aan. Ja, kijk. Nou, gewerkt ook hoor. Want het zat dan weer net tegen de tweede verjaardag van de ramp aan. Dus dan kun je er ook verhalen maken voor de NOS gemaakt. En je verjaardag gevierd, want het was een dag daarvoor. Ja, het is 11 januari inderdaad. Ja. En de dag daarna de verjaardag van de ramp. Uh, ja, daar kom ik sinds 2004, uh, dus nu ben acht jaar. Daar, daar ben ik ook ooit in, in chaos beland. Rond het verdrijven van een, een van de eerdere presidenten, Aristide. Um, en toen werd ik toch wel gegrepen door, door dat land, ja, dat daar zo heel, eigenlijk heel zielig op dat uh, tussen wat rijkere landen eigenlijk ligt, uh, zo dicht op Amerika. Uh, en dat maar nooit verder vooruit wil gaan en uiteindelijk dus nog een veel hardere klap kreeg met die ja, aardbeving. Dan voltrekt zich daar de ramp, de aardbeving. En vervolgens heb jij, ben jij da, was jij daar als eerste hmm. Nederlands verslaggever ter plaatse, volgens mij. Ook weer op zoek naar de waarheid, want de eerste berichten waren zoveel duizenden doden... dat jij dacht, ja, maar waar zijn die nou allemaal? Ja, en, ja. En, en, en liggen die dan ergens? Goed, gewoon heel analytisch bijna. Ja, ik vond, kijk, als ik, als ik had gedacht van nou. er is een verschil tussen. 30.000 en 40.000 doden. Dat zeggen dat ze. Dat, dat, ik dacht, er gebeurt iets heel raars. En, en, en toen ben ik daar onderzoek naar gedaan Heb ik ook de tijd voor gekregen van de wereldomroep. En. Ja, toen ontdekte ik dat daar niet. Nou, het getal staat geloof ik nu op. De regering heeft het. op 316.000 gezet. Van Haiti, die corrupte regering. Um, en, en ja, ik denk dat het. En dat is nog steeds een hele grote ramp tussen de zo'n zo 50, 60.000 zijn, maximaal. Dat dat het is. Maar, maar dat, dat, is dat is wel een heel groot verschil. En een heel het is een verschil verhaal. van 250.000 mensen, ja. lieve aardige Haitianen die nog leven. En, en dat vond ik te groot verschil om te laten gebeuren. En niet eens zozeer. Um, ik, ik vond het ook heel raar dat, dat er in de journalistiek, zeg maar, dat heel veel mensen juist wel. Die grote woorden graag bleven hanteren. Zo van oh, kijk, we hebben een soort uh, superramp. En het was een hele grote ramp. Alleen ja, ik wil gewoon wel verslag doen van de ramp die er was en niet die, die verzonnen is. En uh, maar dus het ik lijkt dacht, dat, erop. dat is mijn taak. Ja, en het uh. lijkt erop. En dat beschrijf je ook wel een beetje in je boek. Want je hebt daar een boek over geschreven: Haiti, een ramp voor journalisten. Het lijkt erop alsof de ene ramp de andere wil overvleugelen... Ja. Om, om extra aandacht te krijgen en geld binnen te slepen voor de hulpverlening. Ja, en dan krijg je een soort rampeninflatie. Dan moet de, de ene ramp de andere gaan overschreeuwen. En dat, ja, dat, dat lijkt mij erg, uh, erg, erg zonde, ook voor, voor iets kleinere rampen. In 1999 had je een aardbeving in Turkije met 17, 18.000 doden, nog geen 20.000. Uh, dat was een hele grote ramp. Maar ja, dat kun je dan bijna dan, uh, dan, zou je dan geen grote ramp meer kunnen noemen. Want het moet dan eerst de Haiti met 316.000 verzonnen doden uh, ja. overtreffen. En in principe had daar dus ook net zo goed een boek over geschreven kunnen worden. Wat daar in Turkije gebeurde. Gebeurd, maar... ja. Jij hebt in ieder geval uh, geschreven... Haiti, ramp voor journalisten, puinpaparazzi, televisieacties en rampeninflatie. Een woord overigens van Israël Meijer, geloof ik. Um, wij hebben daar drie exemplaren van gekregen... die wij mogen verloten onder degene die deelnemen aan onze prijsvraag. En uh, de prijsvraag luidt als volgt. In welk bijzonder hotel verblijft uh, buitenlands correspondent Hans Jaap Melissen wanneer hij in Haiti is? Hoe heet dat hotel? En u kunt uh, uw antwoord aan ons mailen via onze site nachtvluchten.fm of u schrijft naar postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. En dat is Nachtvluchten bij Omroep Max. Haïti een ramp voor journalisten. Ik heb hier een doosje vol geluk, Hans-Jaap Melissen. Een zit, klein doosje. Een, het is een heel <laughs> klein doosje en er zitten ook nog maar heel weinig rolletjes in. Het waren er bijna 200. Het worden er steeds minder en jij mag op goed geluk met dit pincet daar even een rolletje uithalen. Ik zal doen. En op zo'n rolletje staat dan een spreuk op allemaal. En dat is een gelukspreuk. En uh, dit wordt jouw geluk voor komend weekend of misschien wel voor komend jaar. Dat is maar net uh, hoe nou, die luidt. En dan ga ik even afkondigen, want de nachtvluchten van Max is inderdaad voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 4 februari. En ik was in dit laatste uur in gesprek met de schrijver, journalist... en buitenlandcorrespondent Hans-Jaap Melissen... die zometeen in het NOS Radio 1-journaal ook weer een bijdrage gaat leveren. Volgende week, in de themamaand Onheil versus Voorspoed... ontvangt collega Frank van Dijl hoofd externe betrekkingen... bij Amnesty International Lars van Troost. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via onze site nachtvluchten.fm. U vindt daar ook de links van onze gasten. En natuurlijk de prijsvraag van zojuist... hoe heet dat bijzondere hotel in Haiti, waar Hans-Jaap Melissen dan logeert. En u kunt daar ook nog de prijsvraag van Dr. Frank vinden. De techniek was in handen van Anne Bakema. Redactie en regie, Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie, Nora Romanesco. En u kunt straks gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het laatste woord is aan Hans-Jaap Melissen met zijn geluk. Hier staat: Het kunnen verdragen van tegenslagen is een geluk bij een ongeluk. Ik zal ze dat eens duidelijk maken in Libé. Alleen in Libië? Of ook op andere ja, plekken op in de RFC, wereld? Ja, op een Je noemt het maar op. Ik vind hem wel heel goed bij je passen. Ja. ja. Of zijn het allemaal dezelfde? Nee. <laughs> nee. <laughs> kan je vertellen dat vaker gasten dat vragen? En dan moeten we altijd nee zeggen. Een goed weekend. Ja, hetzelfde. En hou je haaks. Ja, ik kou weer in. Dank je wel voor dit gesprek. Kijk vanavond naar Lijn 32, de spannende Nederlandse dramaserie van Karo en NCRV over het Nederland van nu. Die jongen en zijn oomstappen nu in de bus. Met onder andere Marcel Musters, Waldemar Torenstra en Peter Blok. Lijn 32, luister Rijn, echt luister nu. Lijn 32, vanavond rond kwart over acht op Nederland 2. Asko Schönberg onder leiding van Rijnbert de Leeuw, met een programma rond Hans Abrahamsen.